3 uur. Het NOA-journal. Lizola Thomasen.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 Het weer overwegend zonnig middagtemperatuur van 18 graden in het noordelijk kustgebied tot maximaal 27 in het zuidoosten. Morgen weinig verandering. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Eindhoven richting, richting Maastricht voor Maastricht 3 kilometer. Op de A12 de richting Utrecht voor knopen Prinsklausplein 2. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum ook 2 kilometer. A76 Heerlen richting Geleen. Tussen knopen Ten Essen en Nut 2 kilometer. De rechter is er dicht vanwege een spoedreparatie. Na een aanreding is de N302 Enkhuizen-Lelystad in beide richtingen dicht.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 Avro, Vrijdagmiddag Live. Jan Mom. Welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Raymond Koopmans over demente ouderen die te veel medicijnen krijgen... waar ze niet beter van worden, maar juist eerder door kunnen te, komen, te overlijden. En Justus van Ons, zoals altijd. Zijn column gaat over toneelspelers die altijd liegen. U kunt reageren via onze website vrijdagmiddaglive.avro.nl ons twitteren, hashtag AfroVML. of ons bekijken, radio1.nl. Maar natuurlijk eerst tennis, want er wordt uh, gespeeld tegen Murray op Roland Carros. Mark Brassen, hoe staat het ermee? Ja, er zijn acht games gespeeld. Het is 5-3 in het voordeel van Rafael Nadal. In een aardige wedstrijd, een aardige halve finale. Maar ja, wat er ontbreekt is spanning. En daar hoop je toch eigenlijk wel op. Die spanning, dat komt een beetje omdat Andy Murray... de kansen die hij in deze eerste set kreeg... niet echt benutte. Nadal die, die brak de schot al vroeg, kwam op 2-1 toen. Op 3-1 toen brak hij hem weer op 4-1. Maar Murray had ja, in de halverwege die eerste set... Uh, breakpoints op de service van Nadal. Als hij daar gebroken had, was het gelijk opgegaan. Nadal kwam zelfs 5 5-1 voor, nou, inmiddels is het 5-3 omdat Andy Murray één keer heeft teruggebroken. Ja, Nadal gaat als hij deze service dan van Murray verliest, zometeen en serveren voor de winst in die eerste set. Dus ja, de spanning moet er nog een beetje inkomen. Het is wel aardig, tennis met mooie rallies, mooie punten. Ja, die spanning die moet er komen. dan wordt het aardig. Mark Brasse, dankjewel. Ondertussen aan de Oh, Oké, okay. ik lig eruit, want ik trok de goudvis. Maar dan word ik wel even spelleider. goed? Anders zit ik er heel lang voor Joker niks te doen. Wie is er aan de beurt? Ik. Maar wacht even, word jij nou spelleider? Ja. Waarom? Ja, dat zegt ze net, anders zit, je de, zit ze er maar voor Joker bij. Ja nou, ja. ik heb toch net ook een half uur naar jullie zitten kijken... omdat ik het kaartje met de Duitse komkommer trok. Oké, okay, dan ben ik wel geen spelleider. Ja, dat mag wel, maar dan had ik daarnet ook wel spelleider willen zijn. Nee, het hoeft niet. Speel maar verder. Dan ik wel geen spellijder. Ja, Nou ja, wees nou maar spelleider, want zo is er ook geen zak. Jongens, nee, ja. laten we nou even verder spelen. Je bent toch, je hebt toch al bijna gewonnen? Ik heb niet bijna gewonnen, er kan nog van alles gebeuren. Als jij zo kinderachtig bent dat je mij geen spelleider wil laten zijn, dan ben ik toch ik nog geen spelleider. Je mag spelleider zijn van mij. Ik heb helemaal niet gezegd dat jij geen spelleider mag zijn. Speelder ik zijn, zei. Wel. Ik zei alleen dat ik dat dan ook graag had willen zijn, net. Ja, ja. Toen ik dus vrij snel dood was aan het begin. Dat is het enige al. Ben maar spelleider. Ja, ga schreeuwen, dat helpt. Jongens, kunnen we dat door. Ik heb geen zin in dit getetter. Hé, hey, laat haar nou gewoon spelleider zijn, hè? Dat mag dat... ook! Nou, voor mij niet. mag het. Ik vind het best. Ben spelleider. Niet zo schreeuwen, aan UB. Ja, maar ze mag van mij spelleider zijn. Dus ik ben niet kinderachtig of vervelend of zo. Zij mag van mij spelleider zijn. Nou, Duidelijk. Prima. Was dat nou zo ingewikkeld? Of Voor mij niet, nee. Nou, goed. Leuk. Dan word ik spelleider, hoewel het eigenlijk al bijna klaar is. Ja, het is wel een beetje een gelopen race. Ja. Dat is niet waar. dan kan dat van alles gebeuren. Misschien kom ik wel in Den Haag terecht. En, hoe is, ook en hoe is ook nog bijna de vraag? Met de helikopter of met de auto. Ja, maar ja, je ziet toch dat je er zelf ook bijna bent. Nou, misschien kom ik nog langs de IKEA. Ja, maar toch. Misschien doen. trek ik wel weer die fucking Duitse komkommerkaart. Wie weet. Nou, hier uh. krijgen jullie allebei mijn geld. Ik heb het al verdeeld. Hier. Ik wil dit spel gewoon op een normale manier uitspelen. Ja, dat zou ik ook willen als ik er zo voorspel. Nou, speel. Nee, ik wil jouw geld niet. Nou, ik ook niet. Stom maar in het Oh, nou dan niet. Ik dacht, ik doe aardig, maar laat maar. Ja, we zitten niet bij de FIFA. Nou, gaat er nog wat gebeuren of we zit het? Ja, ik ben de spelleider niet. Nou, je moet gewoon gooien, man, en geen zes. Waarom geen zes? Ja, dat heeft hij gewonnen. Zes. Nou, nou, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Ja, wat een verrassing. Dank gefeliciteerd. Vooral. Nog een potje? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Dementen ouderen krijgen veel te veel en veel te vaak medicijnen... waar ze niet veel beter van worden... en waardoor ze juist eerder kunnen komen te overlijden. Dagblad Trouw en het tijdschrift Medisch Contact hebben dat deze week gemeld. Ik ga erover praten met Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde... aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En zo direct schuift als het goed is hier ook aan tafel John van Lottem... want met hem gaan we dan... Uh, de sporthoogtepunten bespreken? Nee, dat is een grote vergissing. Dat komt zo direct. Ik, uh, in ieder geval voorlopig gaan we dat hebben met Raymond Koopmans... over de situatie van dementerende ouderen in die uh, verpleeghuizen. Uh, dat onderzoek, meneer Koopmans, uit trouwe medisch contact... daaruit bleek dat in Nederland ieder jaar 550 tot 760 dementerende ouderen... voortijdig overlijden door de medicijnen die ze krijgen. Schrok u van dat bericht? Ja. Nou, ik, ik was daar niet helemaal van geschrokken. Maar natuurlijk, als je die cijfers zo uh, pansboom voor je neus uh, ziet... dan, dan, dan krap je wel even achter de oren. Maar laten we eerlijk zijn, het, uh, het gegeven dat uh, dit soort medicijnen... het gaat over de antipsychotica, dat deze medicijnen leiden tot een verhoogde sterfte bij mensen met dementie. Dat weten wij al sinds 2005, of misschien zelfs nog eerder. Dus dat is geen nieuws. Nou, het is op zijn minst opmerkelijk te noemen... dat uh, beide media dit nu hebben aangegrepen om dat wat breder uit te meten. Maar waarmee ik niet wil zeggen dat ik dat niet ongelooflijk belangrijk vind. Omdat het ons extra scherp houdt. Uh, op de echt hele serieuze risico's uh, van deze middelen. Ja, nou ja, misschien uh, zou bekend kunnen zijn... dat die medicijnen dat effect kunnen hebben. Maar als het uh, zo vaak voorkomt, dat mensen daardoor voortijdig overlijden... is het natuurlijk toch zorgwekkend. Nee, dat ben ik met u eens. Dat, uh, dat is zeker zo. Dus nogmaals, ik zei u, ik wil het zeker niet baritaliseren. Um... Maar, want hoe, hoe werkt dat dan, dat die mensen daardoor eerder komen te overlijden? Wat doen die medicijnen met ze? Nou, er zijn, daar zijn wel allerlei uh, theorieën over... van waarom die medicijnen uh, tot vroegtijdig overlijden, uh, lijden, om er eens eentje te noemen. Kijk, als, als ze in een te hoge dosis worden gegeven... dan worden mensen daar, kunnen mensen daar suf van worden. Dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, slechter gaan eten en drinken. En dat kan uiteindelijk bijvoorbeeld een doodsoorzaak zijn. Of ze worden slechter ter been en vallen, en we weten dat vallen en iets breken ook dodelijk kan zijn. Verder weten we ook van die medicijnen um, dat ze een directe invloed hebben op het hart. hartritmestoornissen kunnen geven. Nou, dan kunt u zich ook voorstellen als er met het hart iets gebeurt, dan kan dat ook tot vroegtijdig overlijden. Nou, dat zijn een paar van die Bekende, mogelijke Bekende negatieve effecten ook uh, van deze medicijnen. Via welke effecten uh, een verhoogde sterfte? Ja. Kan als... Als, als dat bekend is, en dus ook al een tijdje, zoals u zegt... Waar, waarom worden ze dan wel zoveel gebruikt? Um, ja, dat is een, best, best een lastige vraag. Um, waarom worden ze zoveel gebruikt? Um, nou, laten we beginnen. In ieder geval hebben wij in de verpleeghuizen... bij mensen met dementie, hebben wij te maken met heel veel probleemgedrag. Dat, eh, onder probleemgedrag verstaan wij al het gedrag... Eh, wat voor die mensen zelf of voor die dienstomgeving... Als, eh, ja, als moeilijk hanteerbaar Zoals? wordt. wordt. Nou, dan moet u bijvoorbeeld denken aan agressie, hè, schoppen, slaan... Eh, of constant aandacht vragen, of roepen of schreeuwen. Of misschien of ook eh, de meer wat psychiatrische problemen. Denk dan aan angst of een slaapprobleem. Of nog erger, hallucinaties aan wanen waardoor mensen psychotisch zijn... Dus, dat uh, u moet zich realiseren dat probleemgedrag, laten we het zo noemen... zo heet het ook, dat het eigenlijk een van de belangrijkste redenen is... waarom mensen in het verpleeghuis komen. Dus uh, probleemgedrag de gedrag leidt tot overspanning van het thuissysteem... en dan kan het thuissysteem het niet meer aan en dan komen mensen in het verpleeghuis. Maar ja, juist dat verpleeghuis, denk je, is daarop ingesteld? Ja, dat zou je verwachten. Veel mensen komen zelfs binnen met dat soort middelen. We weten, ik weet het uit eigen onderzoek... Dat zal al die pillen slikken al? Ja, ja, als ja, binnenkomen. ja, natuurlijk, want in de thuissituatie uh, gaat het ook allemaal niet zo makkelijk. En ik zei u net al, het thuissysteem is overspannen... en daar wordt ook die medicatie. Dus we weten uit eigen onderzoek dat na nou, opname in het verpleeghuis juist ook een deel van die medicatie weer gestaakt kan worden. Maar daarnaast komt dat gedrag soms in een andere of een heftigere vorm terug... Om eens een voorbeeld te nemen. Als je stopt met die pillen? Nou, uh, of, ja, uh, of als mensen wat langer opgenomen zijn. Of misschien, en dat kunt u zich voorstellen... het feit dat mensen opgenomen worden en dan toch, laten we eerlijk zijn... misschien in een gesloten instelling terechtkomen. Nou, voor een aantal mensen is dat reden om, als ze nog geen probleemgedrag hadden... om dat te ontwikkelen. Want... Stressvol, angst. angst. Stressvol, angst, maar ik wil naar huis. He, ik wil eruit. Ik ja. wil naar mijn man toe. En dat is natuurlijk... Maar een... dus eigenlijk worden die pillen, als ik het maar even heel negatief uh, uh, uh, samenvat, gebruikt... om die mensen gewoon rustig te houden, om geen last van ze te hebben. Um, nou ja, dat vind ik, dat vind ik een beetje kort, kort de, dat de bocht. Vind ik, ja, dat vind ik echt kort de bocht. Want ik probeerde net even uit te leggen en, uh, van welk drama het wel niet is... als iemand opgenomen wordt, zich realiseert dat hij opgesloten is... En dan is gewoon boos worden, eruit willen... en dat voor mij wat kracht bijzetten door te gaan slaan en schoppen... dan Niet is gek. dat een hele normale ja. reactie. Maar goed, dan moet je daar misschien anders mee omgaan... dan pillen geven waar ze misschien voortijdig door overleden. Um, ja, maar dat is wel dat, dat klopt. En ik moet zeggen, daar, dat is ook de eerste lijn om daarnaar te kijken. Ik bedoel, ik... Uh, ik, ik vind het echt een, een, een verkeerd beeld. Ik wil daar ook echt niet aan meewerken. Als wij een beeld zouden creëren... dat wij zonder naar hele andere oplossingen te kijken... hup, gelijk, uh, naar de pillen gaan grijpen. Ja, want dat... want als, je, als je die artikelen leest, denk je... nou, overal wordt dus, uh, he, gebeurt dat heel veel? Worden die pillen heel veel uh, voorgeschreven? Is dat ook zo? Overal? We in al die verpleeghuizen? Ja, dat is, dat is zo. Wij hebben daar cijfers over. Uit eigen onderzoek hebben we daar een gemiddelde. Dat is uh, in het onderzoek van, van Schietse maar hebben we daar 37% gevonden voor de antipsychotica. Mm -hmm. Kijk je naar alle psychofarmica, dan is dat nog meer. Is Dat 65%. Dus nou. dat is niet gering. Dus uh, twee op de drie van de mensen met dementie... krijgt één of meerdere. En dat verschilt ook niet per te huis? Nou, het, dat, dat is wel uh, ook een bevinding van ons onderzoek. Wij, wij hebben... Uh, onderzoek gedaan in veel verpleeghuizen... en op bijna 60 afdelingen. En wij vonden bijvoorbeeld... voor dat antipsychotica-gebruik... enorme spreiding. Dat betekent... Er, waren af, er zijn afdelingen waar slechts 7% zo'n middel krijgt... voorgeschreven van de bewoners. En er zijn afdelingen waar dat... Zelfs bij 70 procent. Nou, aan die spreiding... Die, uh, uh, die kunnen wij misschien gedeeltelijk toeschrijven... aan verschillen in bewonerskenmerken of wat ook. Maar dat is er niet alleen. Wij zijn zelf van overtuigd dat daar uh, meer uh, redenen zijn waarom dit verschil zo groot is. Zoals, betere behandeling? Nou ja, betere behandeling. Uh, uh, ik ken zelf uit mijn eigen praktijk dat uh, er wel verschillen kunnen zijn in teams. Hè, want het gaat over verzorgende teams die eigenlijk gewoon met dit gedrag moeten zien om te gaan. Uh, dat er verschillen zijn in teams... in de mate waarom men echt in staat is om met dit gedrag om te gaan. En da daar zijn verschillen in. Beter opgeleid personeel? Uh, opleiding is absoluut een punt. Uh, daar hebben wij, uh, denk ik, in het artikel voor trouw en medisch contact... Uh, ook een lans voor gebroken. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ik vind dat ook zorgwekkend. Hè. Wij... Wij hebben denk ik in de afgelopen jaren... ik zit zelf meer dan 25 jaar in het vak... maar uh, de afgelopen uh, jaren denk ik een grosso-mode... een daling van het opleidingsniveau uh, gezien. Verpleegkundigen die langzamerhand uh, uh, ja, steeds meer verdwenen zijn... uit het verpleeghuis. Terwijl de complexiteit, want dat vind ik belangrijk om te benadrukken... de complexiteit van de problematiek alleen maar toegenomen is. Je hebt ja, we, juist goed opgeleide verpleegkundigen je hebt nodig. Je absoluut nodig uh, om uh, ja, die over goede kennis uh, en vaardigheden beschikken, dus, dus uh, goed weten wat dementie is... wat normale reactiepatronen zijn en ook goed zelf kunnen ver, uh, variëren... met verschillende manieren van omgaan met dat gedrag. Ik denk dat dat competenties zijn... Uh, die absoluut noodzakelijk zijn. En dan nog, kan ik u vertellen, zullen wij dat probleem niet helemaal oplossen. Nee, u, u vond mij net te kort op de bocht. Toen ik zei, nou ja, ze zijn lastig, dus we geven ze een pilletje. Mm. Maar uh, onder andere uw collega Bert Keijzer, u kent hem wellicht ook. Ja, kent zeker. van al boeken over ja, dit onderwerp. absoluut. Uh, die zei ook in, in trouw, verpleegkundigen doen wel hun best... maar ze sluiten aan bij u te laag opgeleid, overbelast. En het komt ook door geldgebrek. Uh, ja, daar artsen kunnen haast niet anders. Dus daarom maar een pilletje. Nou ja, uh, kijk door door dat erg. De zorg is gewoon verschaald. Dat is gewoon zo. En daardoor zijn er lager opgeleide mensen ingezet. En dat, dat heeft wel degelijk uh, een, een, een relatie met middelen. Daar, daar, daar moet ik hem gewoon gelijk in geven. Of is er ook een soort misverstand van dat je dit als, als nou ja, zieke verzorgende wel af kan, de hulp aan demente uh, ouderen? Nou, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel erg van belang om gewoon goed te benadrukken. En ik heb dat ook gezegd in dat artikel. We moeten niet denken dat als thuis in een, in een vertrouwde thuisomgeving. waarvan je zou denken: goh die mensen voelen zich thuis, dat is toch prettig. Als het daar echt niet meer gaat... Uh, dat in een professionele omgeving dat 1, 2, 3... Uh, nam nou maar eens even uh, gekeerd Welkom. kan worden. Nee. Ja. Want ook, ook in, in de professionele zorg zien we, denk ik, of zie ik eigenlijk vergelijkbare effecten soms als in de thuissituatie. Stelt u zich voor, als je als ziekenverzorgende in dag 7 van je dienst... weer die ochtend naar diezelfde bewoner moet gaan... die eigenlijk niet verzorgd wil worden en dan begint uh, te, te slaan en te schoppen... Ja, dan raak je daar op een gegeven moment ook... Net zo gestrest van als, als, die, de familie als die familie thuis. Wat, wat die... vindt u in dat verband van, van de, de, ja, de plannen of, of uitlatingen van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten? Die zegt van ja, uh, we moeten bezuinigen. En uh, als het hierover gaat, zullen we meer een beroep moeten doen. juist op die familie, op de mantelzorg. Ja, nou, ik heb uh, voor deze gelegenheid vanochtend nog eens even de brief van Haag uh, doorgelezen. En. Uh, Kijk, waar ik natuurlijk wel blij mee ben, een paar dingen. De staatssecretaris is een directe collega van mij. Dus die kent de zorg van binnenuit. En uh, uh, ik lees een hele betrokken uh, uh, staatssecretaris die sowieso ook extra gaat investeren in deze zorg. Dus, dus die begint met extra middelen te investeren... in zowel het aantal uh, uh, verzorgenden. Dus het gaat over die 12.000. Ja, uh, omdat de PVV dat graag wilde. Nou ja, goed, dat staat in het regie en, ja. en Dus dat is positief? Dat is positief. En daarin noemt ze niet alleen uh, het aantal wat moet doen. Met, maar ze heeft het ook wel degelijk over opleiding en scholing. Nou, daar hebben we het net over maar gehad. Maar dat aspect van een groter beroep op de omgeving, op de familie? Nou ja, dat, dat is een spanningsveld, vind ik. Uh, ik denk dat wij uit... Uh, of dat denk ik niet, we weten uit, uit onderzoeken die bijvoorbeeld Alzheimer Nederland uh, om de zoveel jaar uh, houdt, dat... Ja, mantelzorgers, ik zei het net al, overbelast zijn. Als u naar de cijfers kijkt, ja. dan is 1 op de 5 ernstig overbelast... en bijna 70% matig belast. Ja, en u zegt net al, van eigenlijk ja. kunnen de professionele mensen het al vaak niet aan. Maar nou, dat is niet omgeving. Mogelijk. Nou, dat, de, de thuissituatie, uh, als je, mijn inschatting is... dat als je denkt dat je meer bij mantelzorgers zou kunnen neerleggen... om op die manier natuurlijk nobel streven, en daar zijn we ook mee bezig... mensen uit dat verpleeghuis te houden... Dat, dat ik denk dat daar niet echt heel veel rek in zit. En het blijkt ook... uit Geen goed plan dus? Nou, geen goed plan. Ik wil even uitleggen, het blijkt ook uit, het, uit, uit de onderzoeken van Alzheimer Nederland... die dat een paar jaar geleden ook heeft gedaan... dat er eigenlijk wezenlijks aan dat gevoel van overbelasting bij die mantelzorgers... getalsmatig eigenlijk niks veranderd is. Terwijl, terwijl we met z'n allen heel hard bezig zijn... Uh, om in die dementie te investeren. We u wil hebben... daar geen conclusie aan verbinden? Uh, naar de staatssecretaris ja. toe? Nee, niet zomaar. Maar okay. ik, uh, uh, ik, ik zie daar wel een spanningsveld Het of... lijkt mij met wat u gezegd hebt... maar dat neem ik dan voor mijn eigen rekening geen goed plan... Uh, dat mag u voor eigenlijk. Daar sluit ik dan maar even mee af. Uh, u gaat onderzoek doen, samen met de inspectie. Wanneer komen de resultaten daarvan? De nou, plekken? dat zal nog wel even duren. Uh, helaas. Ja, helaas. Ja. Maar ik, als u mij even de kans gunt om daar even kort iets over te vertellen. Want ik zei u straks... Wij zijn echt... Uh, die, die uiterste hè, van die 7 en die 70 procent... is voor ons wel echt aanleiding geweest uh, om daarna naar, naar te gaan kijken. Ja. Dus wij willen ook echt weten van hoe zit dat in die instellingen in Dat ze in, in de één staat... instelling veel minder pillen ja, nodig en, hebben dan in de andere. En hoe zit dat in die instellingen waar ze meer... zonder daar overigens met de wijzende vinger naartoe te gaan. Ik beloof u dat we u daar opnieuw over uitnodigen... als u daar meer over nou, kunt die, zeggen. Nou, dan, dankjewel. Dan kom ik daar graag nog een keer over. Raymond of, Koopmans, hoogleraar Oudere Geneeskunde... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank voor dit gesprek. We gaan zo uh, uh, doorpraten, over luisteren in ieder geval naar Justus van Oel... maar eerst muziek weer van Eva de Roveren. de film zwart en wit de borden blauw de letters wat grauw mijn dalen niet te laag mijn toppen niet zo hoog mijn mode bewonderd mijn eenheid verstoord mijn vrienden zijn Eva de Rover en Tim van den Berg met Mijn Huis. En uh, er is veel gereageerd op de vraag met wie Eva ooit het nummer Slaap Lekker... fantastisch toch hier in Nederland in rapversie uitbracht. Heel veel mensen wisten dat. Dat was de Nederlandse rapper Digidex. En degene die het eerst mailde was Filip Vermeers. Hij krijgt dus de cd Mijn Huis, de nieuwe cd van Eva de Rover. Gefeliciteerd. Eva, uh, ja, wij kennen je natuurlijk hier, althans heel veel mensen in Nederland... kennen je van, van die rapversie van dat nummer. Fantastisch ja. toch? en Hebben we je daarmee eigenlijk ja. goed leren kennen? Hebben jullie mij daardoor goed leren kennen? Juist. Ah, um, um, nee, ik, ik maak geen hip-hop natuurlijk. Precies. Ja, dus, um, maar ik denk wel... Ik, Digidex heeft het wel met heel veel respect voor het origineel gedaan. Er zit nog heel veel van mijn nummer in. Dus in dat opzicht wel. En, en natuurlijk, het, het refrein is ook van mij. Nou, ik kan me dus, voorstellen dat als je dan ergens in Nederland optreedt... en mensen komen naar aanleiding van het nummer naar je toe... dat ze denk ik, hé, hey, dat is heel andere muziek. Ja, maar het is ook wel grappig, omdat ze... Dan eigenlijk eens toch wel eens willen zien wat ik dan zelf wel doe. En dan, Ze zijn uh, niet teleurgesteld. Uh, ik hoop van niet. Nee. Nee. Nee, nee. Je hebt voor je nieuwe album samengewerkt met een aantal Nederlandse muzikanten. Spinvis ja. onder andere. Uh, ja. Dat wilde je zelf heel graag? Ja, ik ben een enorme Spinvis-fan al heel lang. En, um, ik had hem eigenlijk gevraagd om het album te produceren, maar hij had geen tijd, want hij was van alles aan het doen. En, en, maar hij wilde heel graag meewerken. En hij heeft mij daarnet een sms gestuurd dat hij het heel mooi vond klinken. Dus Kijk, uh, dat, de, de dat klankman we, doet het goed. Dat zien wij dan maar ik een compliment onmiddellijk door aan de technicus hierachter. Maar, want wat levert hij dan voor jou op als je met zo iemand kan samenwerken? Um, ik, hij heeft arrangementen gemaakt. Dat betekent, ik heb hem een, een, een grove versie van het nummer opgestuurd... enkel gitaar en stem of enkel piano en stem. En dan heeft hij daar van alles rondgebouwd, zal ik Mooi maar zeggen. Mooi aangekleed. Ja, en ik, ik had, in het begin was ik, had ik schrik dat, dat het echt zo ging zijn... Spinvis en ik die het dan zou zingen. Maar uiteindelijk um, is dat toch niet zo geworden. Hij heeft weer met mij veel respect, echt goed geluisterd. En, um, en ja, ik, ik ben er heel blij mee met die samenwerking. Eén ja, geheim moet je onthullen, want ik begrijp, hij had ook een technicus meegenomen. En waarom jullie allemaal zo goed speelden op de plaats, zeg jij, was omdat die vaak riep, het is porno, mensen. Ja, maar de, nee, dat, dat is de producer. Oh, de... Rijn, Ouwe, Rijn Ouwehand, uh, dat is ook een Nederlander, inderdaad. En um, we wij hebben... <laughs> Dat is heel grappig, maar hij vindt ook dat uh, muziek sexy moet zijn. En Aha. ik ben het daar ook wel mee eens. En um, dan begonnen we heel goed te spelen. hij zei: het is porno, mensen. Dus je hebt eigenlijk een pornografische <laughs> plaat gemaakt. Kijk, wie weet, wie weet. Wie weet. Luister <laughs> zelf naar huis en even erover. En we gaan je zo direct nog twee maal horen. Van de zomer. speel je op allerlei paar in Brabant. Uh, bedankt alvast dat je hier was en tot zo direct. Oké. Okay. Mijn stelling van de dag. Toneel is een typisch westerse kunstvorm. Bewijs 1. In Quito, de hoofdstad van Ecuador, wonen 2 miljoen mensen. Dus zeker ook 100.000 mensen met geld genoeg voor een avondje toneel. Het toneelaanbod in Quito viel tegen. Sterker nog, we konden kiezen uit één enkele voorstelling. Dat was een Spaanstalige komedie van het genre Lach of ik schiet... met acteurs die ook bekend waren van televisie... En zelfs die enige voorstelling in heel Quito zat niet vol. Veertig man. Mijn stelling van de dag, herhaling. Toneel is een typisch Westerse kunstvorm. Bewijs 2. Ik schreef een korte familievoorstelling... half Arabisch gesproken, half in het Nederlands. Op het podium waren de Marokkanen in de meerderheid. In heel Den Bosch had alles wat Arabisch sprak... en kinderen had een flyer gekregen. Het maakte niet uit, de zaal bleef wit... Om het multiculturele concept toch te kunnen testen... werd een speciale voorstelling georganiseerd. In de gevangenis. Het multiculturele gevangenispubliek bleek zeer geboeid. Maar vrijwillig zouden ze nooit zijn gekomen, dat was al bewezen. Mijn stelling van de dag, herhaling. Toneel is een typische westerse kunstvorm, bewijs 3... Een Nederlandse actrice speelt een voorstelling in Suriname... en neemt op het podium haar mobieltje op. Gewoon met een handgebaar, zonder dat in die hand een echt mobieltje zat. De ene helft van het publiek voelde zich ronduit opgelicht. De andere helft kwam na afloop informeren... of er in Nederland misschien een nieuwe revolutionaire beltechniek was ingevoerd. Dit is echt gebeurd. Waarom toneel buiten het Westen slecht werkt? De verklaring. Kijk, voor de meeste aardbewoners is ons soort toneel een doorzichtige leugen... Op wereldschaal bestaat er maar heel weinig professioneel toneel... waar mobieltjes geen echte mobieltjes hoeven te zijn. Alleen in het Westen vind je hier en daar toneel wat op het Nederlandse lijkt. Film doet het wel in de hele wereld, want in een film heeft een echte koning een echt paleis. Maar een man in een klein zaaltje die doet alsof hij een koning is... is geen kunstenaar, maar een leugenaar. Zo denkt de meerderheid van de wereldbevolking. Die wil of een film waar alles klopt of een verhalenverteller van onbesproken gedrag... die een oud-eerbiedwaardig verhaal vertelt. Dat is eerlijke kunst. Helaas, nergens is de leugen zo zichtbaar... als juist bij het westerse toneeltheater. Neem bijvoorbeeld Gijs Scholte van Aschad. Die doet soms alsof hij koning Richard II is. Maar nergens een paleis en wel een drumstel op het podium. Geen Syriër of Ecuadoriaan die daar intrapt. Het grootste deel van de wereld vindt ons toneel... een schaamteloze halve waarheid en daarmee een hele leugen. Toch zijn inmiddels miljoenen subsidiegeld uitge uitgegeven... voor het creëren van een nieuwe leugen... dat Westers toneelachtig theater juist niet typisch westers is. Vergeet het. Ghana, Irak en kleurrijk Nederland zijn geen toneelpubliek. Ze komen niet naar Hamlet, maar ook niet naar Romeo en Fatima... of Aisha Gabler, en zelfs niet naar Rachida Dobbelsteen... in de toneelversie van Zeg Eens Allochtoon. Het toneel vernieuwen of bijkleuren helpt niet. Die leugenachtige kunstvorm zelf is het probleem. Gelukkig is er ook een succesvol multiculti-medium, de televisie. Morgenavond herhaalt de AVRO de serie Najib en Julia. En ook al kijkt maar 5.000 man multiculti-publiek... dan zijn dat er nog steeds meer dan in alle Nederlandse theaters die avond. Al dus de man die Najib en Julia schreef. En hoopt dat u bij het kijken nog even denkt aan Theo van Gogh, de regisseur. Justus van well. O.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 In Hoensbroek in Limburg zijn twee mensen door geweld om het leven gekomen. Ook is iemand zwaar gewond geraakt. Volgens de politie is er geschoten en zijn de slachtoffers ook neergestoken. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In Duitsland zijn er de afgelopen twee dagen 200 besmettingen met de EHEC-bacterie bijgekomen. En daarmee komt het aantal besmettingen nu op ruim 1700. Zo heeft het Nationale Gezondheidscentrum bekendgemaakt. De bron van de besmetting is nog steeds niet duidelijk. En de Formule 1 Grand Prix van Bahrein wordt later dit jaar alsnog verreden. De race was eigenlijk op 13 maart ingepland... als opening van het Formule 1-seizoen... maar ging toen niet door vanwege de onrust in het Arabische land. De race is nu op 30 oktober, zegt de regering van Bahrein. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 16 kilometer file. Ik noem de bijzonderheden. De A12, de richting Utrecht tussen Den Haag-Madeveld... en Knopen-Prins-Klausplein 2 kilometer... Heeft te maken met de afsluiting. De A12 is verder dicht tot dan met Zoetermeer. En dat duurt tot zaterdagavond 6 uur. De A13, daarna Rotterdam. Bij de van berk Rode reis 4 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij de afrit Den Dolder 3 kilometer. Daar is de rechte ook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. En na een aanreding is de N302 enkhuizen lady zat in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1. Apro vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam... is hier vrijdagmiddag live. U kunt langskomen. U bent van harte welkom. U hoort zo direct in mijn schade van muziek samensteller over Willem Duis. En u hoort John van Lottem, die het over sportieve diepte... en hoogtepunten van de afgelopen week gaat hebben. U kunt ook vanuit huis reageren. Ga naar onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl uh, Hashtag afro vml, om te twitteren. En u kunt ons bekijken radio1.nl maar eerst, er wordt getennist. We hoorden het eerder al, Vedere tegen Nadal. Ging goed met Nadal nog steeds, Mark Brasser? Ja, het is niet Vedere Nadal, maar Nadal tegen uh, Andy Murray. Sorry, uh, niet dat, dat geeft niet, al die namen ook. Ja, nee, dit is, eindelijk, zit er zit wat spanning in de wedstrijd. Waar ik uh, ja, de vorige keer op hoopte, dat, dat, dat is er nu eindelijk gekomen. Nadal in de eerste set op een 5-1 voorsprong. Toen kwam uh, Andy Murray terug, zelfs tot 5-4. Bij die stand kreeg hij kansen om de service van uh, Nadal te breken. Twee breakkansen kreeg hij, om er 5-5 van te maken. Nou, Nadal hield uiteindelijk zijn service, wonders de eerste set met 6-4. We zijn nu bezig aan de tweede set, het begin van de tweede set. Murray begon daarin met zijn veren, won de eerste game en kreeg toen vervolgens weer twee kansen om de service van Nadal te breken. De kansen komen er dus wel voor Andy Murray. Als hij ze nu ook pakt, ja, dan kan hij het Nadal lastig gaan maken en dan wordt het een echte wedstrijd. 6-4 dus in de eerste set in het voordeel van Nadal. Eh, 1-0 voor Andy Murray in de tweede. Is het als je een stelletje bent, maar ondertussen ook bij de publiekelijk bekend? Zoals bijvoorbeeld ooit Nelly Kroes en Pran Peeping, of tegenwoordig Bastiaan Ragas en Tooske. Kom, hoe heet ze ook weer van achteren? Of als laatste voorbeeld, Marco Bakker en Villke van Ameroy. Goedemiddag beste luisteraars, welkom bij onze nieuwe rubriek. Hoe lastig is het als je een stelletje bent... maar ondertussen ook beide publiekelijk bekend... zoals bijvoorbeeld ooit Nelly Kroes en Bram Peper... of tegenwoordig Bastian Ragas en Tooske... kom, hoe heet ze ook weer van achteren... of om als afsluitend voorbeeld te geven... Marco Bakker en Willeke van Ammerooi. Dat zei ik net! Prima. Uh, en deze week hebben we te gast in onze nieuwe rubriek... Hoe lastig is het als je een stelletje bent... maar ondertussen... Uh, gaat u dat nog weer helemaal herhalen? Pardon? Ja, u dacht... Uh, ik zeg het voor de zekerheid nog een keer. Nou, stelt u zich straks gelijk maar even voor, meneer... Uh... Uh, mijn naam is uh, Rick Nieman, Angerman bij Airtel Nieuws. Uh, kent u die zender? Prima. En uh, wie zit er naast u? Ik word geflankeerd door de liefdhondige Sascha de Boer. De bier, De Boer. De Boer? De Boer. De Boer. De Boer. Ach, ah, natuurlijk, ja, Sascha de Boer en Rick Nieman. Dat zijn vandaag mijn gasten. Welkom allebei. Jullie zitten hier niet geheel toevallig, want jullie zijn uitgenodigd... in het kader van onze nieuwe rubriek... Hoe is het als je... Ja, dat... ja, inderdaad, bizar. Ja, dat weten we nou wel, hoor. die hele tour. Laten we tot de kern komen. Hoe lang heb je, Prins uh, Drie minuten? Vier? Vier en een half. Uh, ja, laten we, laten we tot, de, tot de kern komen. Die kernvraag luidt eigenlijk exact hetzelfde als de titel van deze gloednieuwe rubriek. Uh, dat kan ik hoe... u wel vertellen, hoor. Uh, hoe is het? Ja, zonder meer. Uh, Sas en ik uh, hebben hetzelfde werk. U bent bij de nieuwslezer? Bij de nieuwslezer, ja. Maar bij verschillende zender? Ja, zeker. En zodoende hebben we weinig last van uh, relatiefleurders. Om het zo maar even te formuleren. Sorry, relatie wat? Relatiefleurders. Relatie en daar heeft u veel of weinig last van? Amper. Sumier. Goed. Uh, dan hebben we een antwoord eigenlijk op de vraag die tevens de titel is... van deze rubriek, uh, uh, uh, uh. die ik niet zal herhalen. Dan, uh, nu ik jullie professionele nieuwsvolgers hier toch aan tafel heb... wat was eigenlijk voor jullie het belangrijkste nieuws van de afgelopen week? Voor ons. Als persoon. Ja, wat is voor jullie nou belangrijk of opvallend nieuws? Uh, de, de komkommer. De komkommer? Ja, dat was zo absurd. Dat was bizar. Ja, je moet je voorstellen, we hebben zoveel nieuws voor bezig kopen de afgelopen jaren... dat hetgeen wat, uh, ja, waar wij van opvieren zeg maar, echt iets heel raars moet zijn. Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, gedeeltelijk waar. Ja, wat voor ons extra grappig maakt, is dat wij, als wij samen tv kijken... en er komt uh, oninteressant nieuws voorbij. In onze oren. Dan roepen wij altijd komkommer naar de buis. Ja, zo van uh, komkommer, komkommer. Dat deed ik natuurlijk uh, alleen, was in mijn studententijd. Ja, dus ik heb het van Rick. Maar de eerste keer dat hij het naar de tv riep, verstond ik, ik kom klaar. Maar ik kom klaar, terwijl hij dus naar het nieuws zat te kijken. Ja, ik riep dus niet, ik kom klaar, maar ik riep dus komkommer. Ja. En, en roept u wel eens, ik kom klaar, als u komt, bijvoorbeeld? Jazeker. En dat deed hij ook toen hij nog alleen woonde, hoor, in zijn studententijd. Weerkelijk. Ruim maar waar. Klaar. Nou, mag ik jullie al hartelijk danken voor jullie komst. Dames en heren, Rick niemand is Sascha de Boer. Oh. Het zal niemand zijn ontgaan, of bijna niemand gisteren overleed, of deze week de legendarische programmamaker Willem Duijs op 82-jarige leeftijd. En rechterhand van Willem Duijs was vele jaren programmamaker en muziek Immer Schade van Westrum. Welkom. Goedemiddag. Het is uh, ook aan tafel trouwens. John van Lottem, welkom ook. Jij gaat zo direct uh, de sportieve hoogte- en dieptepunten van de afgelopen week met ons doornemen. Uh, wist jij trouwens dat Willem Duis uh, ja, oh. een soort uh, ja, voorganger of ex-collega van jou was? Ja, ja, ik heb hem zelf nog gezien op het Melkhuisje. Kijk, want ja. daar was je als tenniscommentator. En tennisliefhebber. Ja. En liefhebber ook, want hij kon niet een beetje tennis zelf, of weet je dat niet? Ja, jawel, hij, uh, hij tenniste bijna elke dag. Aha, en als commentator was hij ook goed? Nou ja, het, is, het waren andere tijden, maar uh, zijn passie uh, Wat kon bedoel je... je? Nou ja, de manier... Ander tempo. Ander tempo, maar ook uh, nou, de, de manier van uh, analyseren. Maar um, je hoorde wel zijn passie in zijn stem. Ja, J jij bent wel, durf ik te zeggen, van een andere generatie. Dan ja. ben hem thuis. <laughs> uh, maar heb, wat voor herinneringen heb je aan deze herinneringen? Of ook als, als tv- uh, en radiopresentator? Nee, echt puur van het uh, van welkruisje van en, uh, en tennis. Ja, Imre Schade van Westrum, jij bent de man uh, die eigenlijk uh, ja, op de achtergrond was... als het om zijn radioprogramma's ging. Want het is natuurlijk gisteren ook in al die herdenkingen heel veel over tv gegaan. Terwijl hij eigenlijk ja, een heel klein beetje tv heeft gemaakt en heel veel radio. Hoor. Ja, veel langer radio dan tv eigenlijk. Hij begon op tv en toen ging toen naar de radio. Ja, en dat waren maar van tv, geloof je, iets van negen uitzendingen in een jaar. Ja. En, en, en, en bijna in alle portretten zie je toch dat dat domineert. Is dat frustrerend? Helemaal niet, nee hoor. Nee, want uh, hij was uiteindelijk ook dankzij die radioprogramma's, in ieder geval in de muziekwereld, heel invloedrijk. Hè? Ja. Hoe werkte dat? Ja, zijn programma werd uh, door, ja, door heel veel mensen beluisterd, waardoor het interessant was om daar een plaat gedraaid te krijgen. En zijn, uh, ja, hij had een groot vertrouwen natuurlijk opgebouwd in de televisiejaren. Ja, want, want hij dat... was daarvoor, uh, zat daarvoor in de platenindustrie, hè, voordat hij begon? Ja. Bij ja, de ze... radio en tv? Hij zat eerst bij Philips en toen heeft hij heel kort zelf een maatschappij gehad. Dat was niet zo'n groot succes. En daarna is hij naar de radio en de televisie gegaan. Ja. Maar, maar hoe werkte dat dan? Want je zegt het, er luisterden veel mensen. Was het ook zo dat als hij zei, deze plaat is goed... dat dan vervolgens de mensen naar de winkel renden? Ja, hij kon dat heel goed overbrengen. Als hij, hij draaide echt wat hij echt mooi vond. Dat was, hij draaide niet van een lijstje van dit en dat ga ik eens even doen. Hij moest erachter staan en dat kwam ook over op de radio... en ook op de televisie natuurlijk. Hij hield van de muziek en de muzikanten die die liet horen. Dus als jij met een plaat kwam, uh, ja, noem eens wat... waarvan hij zei, dit wil ik niet? Nou, dan gaat het niet door natuurlijk. Nee. Waar hield hij niet van? Eigenlijk van alles behalve rock and roll. Gitaar rock and roll. Daar dus... hield hij vooral niet van. Van nee, gitaar rock and roll. Die... Giet... ja, dat was niks voor hem. Terwijl hij wel altijd met Bill Wyman van de Rolling Stones aan het tennissen was. Ja, daar woonde weer. hij naast. En uh, hij had ook één plaat van de Stones in zijn kast staan. En die was gezield. Die is echt niet open geweest. En dat heeft uh, Wyman ook gezien. Hij, hij, hij altijd heeft lachen. nooit naar de Stones geluisterd. Misschien, maar hij draaide het niet. Nee. Dat is het enige wat hij echt niet draaide. Fred Oster zagen we ook terug uh, gisteren in een aantal van die uh, programma's. Die zeiden van ja, uh, hij wist ook veel en hij was een liefhebber. Maar het is niet zo dat hij al die platen die hij draaide ook van tevoren gehoord had. Nee, soms zijn hele nieuwe dingen niet, die nam ik mee. En dan, uh, het programma ontstond eigenlijk om kwart voor tien, letterlijk, uh, bij plaat één. En uh, tijdens plaat één uh, gingen we naar plaat twee. En werden er werden ook nog keuzes veranderd. Het was geen man van uitgebreide voorbereidingen? Nee. Ik ben er niet over getelefoneerd van tevoren. Het was gewoon uh, ja, Op een gegeven moment dan mee... ken je elkaar smaak natuurlijk. Ik wist wel waar ik uh, mee aan moest komen. Maar ja. het werd uh, minimaal voorbereid. Het Want, was echt de improvisatie en dat, dat hoor je wel op de radio. Het was echt live. Met zo'n korte voorbereiding kun je dus ook hebben... dat je dan inderdaad met platen aankomt zetten... waarvan hij pas op het laatste moment zegt... ja, maar die wil ik niet draaien. Nee, als hij op een gegeven moment ook een plaat niet meer mooi vond... dan draaide hij hem ook live in de uitzending weg. dat is het genoeg geweest. Draai hem weg. Wam. Zijn er mensen eh, waarvan je zelf zegt, behalve natuurlijk Litouwers... die we allemaal kennen, maar die ontdekt zijn dankzij Willem Duis, waar je zelf ook trots op bent? Ja, heel, heel veel nieuwe mensen natuurlijk. Astro Piratsola als eerste, eh, Paul eh, We hebben zoveel dingen uit het buitenland. En heel veel, heel veel Nederlanders. Mathilde Santing vanaf het begin was erbij. En eh, ja, in het begin heeft natuurlijk Martine ons een groot voorbeeld van iemand die totaal onbekend was. Ja. Nu is het tegenwoordig heel vaak als het over uh, dj's uh, uh, en muzikanten gaat. Uh, en, en vooral de platenindustrie uh, verhalen over ja, uh, de Buurman Stemra... laatst weer een beetje een opspraak. Dat mensen er ook aan verdienen, belang bij hebben. Hoe zat dat bij Willem Duis? Nee, die had er geen belang bij. Die platenmaatschappij, die uh, relax, dat, uh, dat heeft een heel kort bestaan gehad. Omdat de platen niet goed verkochten. Hij had zelf kort een, een platenmaatschappij. Uh, ja, maar daar, zat u, de daar maakte hij niet te weinig kwamen voor. Uh, zat daarop. Christina Deuterkom zat erop. Uh, veel klassieke mensen ook. Maar dat was absoluut ja, geen succes. Als je erop terugkijkt, wat, wat denk jij? Want er is, daar is natuurlijk ook veel over gezegd. Maar wat is nou eigenlijk het geheim van die man... dat hij uh, met zijn, zeker op tv, relatief korte carrière... Uh, maar dat hij zo waanzinnig succesvol is en bekend is geweest en populair? Ja, hij had een hele goede mensenkennis. En uh, dat maakte zijn interviews spannend op de televisie, ook op de radio... En hij kon, uh, ja, hij kon talent in een heel vroeg stadium herkennen. En dan had hij het eigenlijk nooit mis mee. En, en was hij in de samenwerking wat dat betreft makkelijk? Was hij, was hij te overtuigen bijvoorbeeld? Ja, te overtuigen. Maar hij moest het mooi vinden. Het moest, moest hem echt aanspreken, de muziek. Dus hij was niet te overtuigen van iets... Uh... Wat hij, wat hij niet zag zitten. Nee, want ik begreep dat zijn kinderen uh, zeiden van... ja, die werden soms min of meer verplicht... om naar de nieuwe plaats van Frank Sinatra te luisteren. Dus het was wel, wat dat betreft eenrichtingsverkeer... van hem naar zijn kinderen en niet andersom. Ja, dat, dat weet ik, dat, kinder... dat weet je dat niet, nee. niet nee. Maar jij had niet artiesten waarvan jij dacht van... nou, daar ga ik hem nu van overtuigen. Dit is mooi, dit moet hij draaien. Nou, ik denk met Mathilde met Santing in het begin wel. Dat, dat, dat was natuurlijk van mijn generatie. En dat, uh, daar hebben we over gesproken en geluisterd. En dat, dat vond hij ook mooi. Wat is je mooiste herinnering aan hem? Ja, dat zijn er natuurlijk een heleboel. De mooiste, mooiste overal herinnering is eigenlijk... dat we zo'n programma begonnen om kwart voor tien. En dat het om elf uur een kop en een staart had gekregen. En dat het helemaal gelukt was. Elke keer weer. En dat was een hele, hele mooie manier van werken. Is die er je nu een, niet meer tegenkomt. Is er een nieuwe Willem is gekomen? Nee, ik denk het niet. Robert Long niet? Dat is heel wat anders, Robert Long. Want die volgde als, hem toen op, Die he? volgde hem op. Ja. Maar dat is ook, daar is ook voor gekozen door de AFRO zeer terecht... om echt heel iets anders te doen... Want dat muziekmoziek, dat was, on, dat was Willem Duis, Dat moest je ook niet... We hebben die titel ook niet meer gebruikt. Het programma heette Metzo. Ja. En Long was natuurlijk een totaal ander iemand dan, dan Duis. Ja. Het is, uh, was hij een vriend? Ja, een goede vriend. Ja. Een persoonlijke vriend? Zeker geworden, ja. En wat is op dat vlak de mooiste herinnering? Uh, de mooiste herinnering is eigenlijk de laatste jaren... dat hij toch aan huis was gebonden. Hij kon mo moeilijk praten. En uh, de wijze waarop zijn vrouw Mary Duis daarmee omging... dat was... Onvoorstelbaar, grote sprak daaruit. Dag en nacht verzorgde ze die man met vrolijkheid en liefde. En uh, dat is eigenlijk een hele mooie gedachte die ik nu steeds heb. Ik denk dat uh, hij heeft heel veel geluk gehad op dat gebied ook. In mijn schade van Westrum, Ex-collega dus van Willem Duijs. Dank voor dit verhaal. Eva Deroveren. <applaus> nee. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Even eroveren met fantastisch toch. Ja, Frits is op vakantie en is, uh, in zijn plaats. Een Verrassing voor je? Disjure? Ja, zeker. Ja. Mooi, hè? Ja, gezongen. Ja, ja de, de zingen kunnen ze wel, onze medewerkers. Uh, Oud-tennisser John van Lottem, u hoorde hem. Uh, maar voordat we gaan praten over de sportieve hoogte en dieptepunt... even kijken hoe het in uh, Roland Karos staat. Of de spanning daar in de, de wedstrijd nadal Murray al is teruggekeerd. Of eigenlijk voor het eerst aanwezig is. Uh, Mark Brasser. Ja, nou, ik hoop toch wel dat John van Lottem zit te kijken. Want die moet vanavond ja, bij Studio Sport weer. Wat zinnig zo met deze partij. Ja, ik ga zo mijn huis doen. Nee, het is uh, 3-2 in het voordeel van uh, Rafael Nadal... die net uh, gebroken heeft in, in de tweede set. Toch wel een beetje het verhaal van deze partij. En die Murray die krijgt uh, best wel kans om de service van Nadal te breken. Hij heeft dat in de eerste set wel één keer gedaan. Maar goed, toen stond hij al uh, twee breaks achter. En in de tweede set kreeg uh, Murray al vroeg kans om, uh, om Nadal te breken. Dat weet hij niet. En zojuist de drie breakpoints in het voordeel van Nadal... ja, en die slaat dan wel meteen toe. Dus een... Een break achter Andy Murray of een set achter Andy Murray eerste set verloren hij met 6-4 en nu een break achter in de tweede set 3-2. Dus het, ja, het, is, het is lastig voor de Brit. En hoe is het met de enkel van, uh, van de Brit? Ja, nou ja, die in de eerste set hebben we al een, een, een paar keer gezien... dat hij een wat uh, van pijn en vertrokken gezicht uh, trok. Uh, zeker na de wat langere rallies uh, die hij verliest. Ik zag net even ook een, een, een ficha of een dokter uh, op de baan. Murray kan gelukkig nog wel door. He, Murray natuurlijk een, een scheurtje in zijn enkelband. Uh, rechterenkel rechter enkel heeft hij een blessure aan. De linker speelt hij met een brace, maar goed, dat, dat doet hij al een tijdje. Maar niet, de rechter enkel, daar zit, daar zit het probleem in. Een ingescheurde, een ingescheurde enkelband. Hij kan vooralsnog door. Het ziet er af en toe wel een beetje wankel uit en trekt hij een gezicht. Dat je denkt van, oeh, nu gaat het echt fout. Maar vooralsnog blijft hij staan en, en ja, houdt hij het nog vol? Ja, ik zag hetzelfde eigenlijk in die, in die eerste set. En dan krijg je gelijk het gevoel van, oh, gaat hij die wedstrijd wel uitspelen? En dan ben ik bang dat als hij een break achter staat in zo'n tweede set, dat hij die enkel wat meer gaat voelen. Dat, uh, ja, jij hebt er ervaring mee, John. Hè? Hebben we van de week geconstateerd met het spelen met, met, met dit soort blessures. Ja, het is natuurlijk wel, hij neemt natuurlijk een, een, een risico. En de vraag is inderdaad, hoe lang hij dat uh, voor blijft houden. Hoe lang hij dat ook wil. Ik bedoel, ik kan me inderdaad ook zo inderdaad voorstellen. Van, ja, als je 2-0 sets achterkomt, misschien uh, in, in de derde set het ook niet. Dat, dat je dan op een gegeven moment denkt van nou, het, het, het, is, het is wel mooi geweest. Ik, het is natuurlijk moeilijk om, om te constateren van hier, van hoeveel last hij ervan heeft. Uh, het, het is vooral uh, na, de, na de wat langere rally's uh, inderdaad. Dat je, dat je dat gezicht ziet. Misschien zit daar ook wat van teleurstelling, hoor. In de, dat zou ook best kunnen. Maar nou goed, laten we in ieder geval hopen dat hij hem uit kan spelen. En laten we ook in ieder geval hopen dat hij dat op een goed niveau kan doen. Dat het niet zo is dat uh, Nadal deze wedstrijd gaat winnen, omdat Murray fysiek gewoon niet in orde is. Laat het ons weten, Mark. Als er uh, op dat vlak veranderingen zijn, dank tot zover in ieder geval. Want we gaan met John door over uh, sportieve hoogte en dieptepunten. Uh, ja, dat bleek ook al uit dit korte gesprek. Jij bent natuurlijk tegenwoordig ook uh, commentator, tenniscommentator. Is dat eigenlijk leuk om te doen? Um, ja, meer analist. Ik heb commentaar uh, gedaan uh, twee jaar. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat niet heel erg uh, leuk vond. Nee, want... uh, in het begin wel. Uh, meer om ervaring op te doen en de wedstrijden te kunnen lezen en mijn visie erop te kunnen geven. Maar uh, werd mij vooral verteld om stat uh, statistieken te vermelden en dat is niet echt Jouw ding. mijn ding. Nee. Nee. Maar het is ook, ook wel, of, of vind je het ook moeilijk om over collega's uh, ja, zowel positief als negatief uh, te, te zijn? Nou, ik, ik, ik denk dat je meerwaarde is als uh, ex-tennisser om daarnaast te zitten en dat je een, uh, ja, een host hebt en met wie je eigenlijk een uh, gesprek hebt tijdens zo'n wedstrijd. En uh, mijn kwaliteit is niet om een, een programma op te starten en af te sluiten. Sch tennis in mijn schade van Westrum? Nee, ik kijk alleen. Je kijkt alleen, dat deed je ja. niet met Willem Duis. Nee, nee, nee. Want dat heeft hij IJs dat wel lang blijven doen, toch ook? Zelf ook, ja. ja, ja. ja, ja. Hou je wel van tennis? Ja, zeker. Als kijker? Ja, als kijker. Ja. Het is, uh, uh, we gaan het over jouw sportieve hoogte- en dieptepunten hebben, uh, John. Uh, ja. Ook op het gebied van tennis, neem ik aan? Of? Uh, ook, maar ook voetbal. Ja, het is, uh, het is wel heel erg uh, letterlijk genomen deze week. Ook hier komkommertijd in, uh, in, de, in de sport... Um, er gebeurt weinig. Um, behalve dan Roland Garros. En um, daarin als hoogtepunt uh, vermelden... dat uh, de, de vier beste spelers van de wereld in de halffinale staan. Bij de mannen. En, um, ja, geweldige affiche. Met name die tweede wedstrijd van vanmiddag. Uh, Federen tegen Djokovic. Djokovic, ongeslagen dit jaar. Dat is, uh, dat is echt uh, ongelooflijk. Vier keer van Nadal gewonnen dit jaar. Vier keer, uh, drie keer van Federen. Dus hij is de, echt de, de, de favoriet. De, de, de favoriet. Um, ja, om um dan gelijk maar uh, om te schakelen naar uh, het, het dieptepunt... zit hem dan ook in het tennis um, bij de dames. Uh, de eerste vier speelsters van de wereld uh, vroeg uitgeschakeld. En ja, qua namen en charisma uh, ja, laat het te wensen over. En met name ook, en dat vind ik het meest zorgwekkende, um, het niveau... Wat, hoe komt dat? Is, het, is dat niveau van dames-tennis ineens veel minder dan pakweg een aantal jaren terug? Ja, um, als je ziet bij de mannen dat het eigenlijk per maand omhoog gaat. En um, als je kijkt naar het niveau wat de, de Williams-Sisters lieten zien... Uh, Justine Henaar, um, en Kim Kluijsters in dat topvorm. Ja, dat, dat was gewoon van heel hoog niveau en ook een hele leuke mix van speelstijlen. En nu is het vaak uh, van hetzelfde. En ja, als, je, als je ziet dat een Kim Kleisters naar uh, moeder is geworden... En, en er bijna twee jaar uit is geweest... en dan haar eerste toernooi, de US Open, weet te winnen... dat is bij het mannen tennis onmogelijk. Dat geeft eigenlijk aan dat het, dat het helemaal niet goed gaat met het dames tennis. Dat zou niet moeten kunnen. Nee, dat zou niet moeten kunnen, nee. nee. Ondanks dat het een geweldige prestatie is van Kim Kleisters natuurlijk. Uh, maar... nou ja, of zij is inderdaad heel bijzonder goed, toch? Ja, nou, ik, ik, denk, ik denk dan uh, ik kies dan voor het eerste. Ja. Namelijk dat, dat, dat het, het geheel gewoon niet zo goed is. Ja, ja. Waar, waar zie je dat aan? Waaruit blijkt dat? Dat ze gewoon minder goed tennen hè? Dat ze niet goed genoeg zijn. Naar puur de balbehandeling en wat ze kunnen met een bal. En, ehm, Noem eens een voorbeeld. Nou, een, een, een Sharapova weet niet hoe ze technisch een normale volley kan slaan. En dat zou je niet verwachten van iemand en een die voor de 10, leek. 10 miljoen dollar per jaar verdient. Ehm, toch wel technisch een normale bal zou kunnen slaan. En, dus en eigenlijk dat... gewoon een bal terugslaan? Ja. Uh, en zich niet kan aanpassen aan bepaalde uh, Maar dat klinkt heel raar. Spel. Dat, dat, dat zo iemand zegt, jij eigenlijk niet gewoon een bal terug kan slaan. Nee, dat, dat vind ik ook. Wel, uh, ik op zien zie dat ze heel goed tennist. Maar goed. Maar dat is omdat je veel van hetzelfde ziet. En dan is de wedstrijd ook wel leuk om naar te kijken. Maar uh, er is weinig variatie in. Ik denk de, de tennisinsiders, insiders ja, die, die zullen die mening wel delen. Ja, maar, en waar ligt dat dan aan? Dat het niveau, niveau zo gezakt is? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Dat kan ik niet uh, gelijk beantwoorden. Uh, het enige is, is dat er wel vaak op dezelfde manier getraind wordt door, uh, door, door, uh, door coaches. Met name vanuit uh, de dameskant. En, um, veel ouders ook langs de baan staan. Dus niet echte uh, gelicenseerde tenniscoaches. En vaak uh, vaders of moeders die vanaf het uh, begin af aan eigenlijk de dochter willen beschermen. Een rijtje bijvoorbeeld. Ja, dat soort, uh, dat soort uh, gevallen zie je veel. Oké, kan je beter niet doen, zeg jij. Nee. nee. nee het zou raar zijn als, als de vader van bijvoorbeeld Arjen Robben... Uh, uh, tot aan Bayern München op het veld staat. Het zou verrassend zijn op zijn minst. Er staat ook een Chinese dame nu hè, in de finale. Ja, dat is, dan, heel opmerkelijk. dat is dan wel weer positief voor het, de commerciële kant van tennis. Uh, we hadden na de kwartfinale partij van Nali hadden er 70 miljoen kijkers gekeken. Ja, dat is natuurlijk in, in, uh, in China al heel snel het geval, maar... Um, ja, ze staat dus nu uh, in de finale. Speelt ze morgen tegen de, de Italiaanse Francesca Schiavone. Ja. Dus dat is een... Ik uh, uh, ben benieuwd hoeveel mensen daarna gaan kijken. Ja, maar dat het, levert natuurlijk allerlei mogelijkheden voor sponsors op. En misschien ook ja. weer mogelijkheden om dus dat tennis op die manier weer op te krikken. Daarom. Nou, ja. Dus toch nog ergens het komt het, wat uh, Het komt misschien nog goed. Ja. Ja. Andere hoogtepunten nog op sportief gebied? Ja, mijn uh, all-time ja, uh, favoriet als spits uh, Ruud van Nistelrooy, uh, heeft uh, toch weer een hele mooie... Uh, uh, club gevonden die gaat uh, uh, met pensioen uh, aan, de, aan de Spaanse kust in, in Malaga. Er uh, kwamen toch 15.000 uh, uh, fans opdagen om hem uh, om te verwelkomen. En dat, uh, ja, dat is mooi dat, dat een Van Nistelrooy toch nog zo van de sport houdt. en toch weer naar Spanje gaat om, om weer lekker te voetballen. Ja? Hij zou niet moeten zeggen: ik heb een hele mooie carrière gehad. Uh, ik neem afscheid en that's it. Nee, ik, ik neem mezelf dan als voorbeeld. Ik, ik ben ge, gedwongen moeten stoppen uh, door een blessure. En uh, nou, ik mis het nog steeds elke dag. En ja, zolang je het kan doen en je plezier in hebt, heb je het alleen aan jezelf te verantwoorden. En, en als je dan aan, minder aan gaat presteren, dat is, dat is geen treurige afloop van een carrière. Het is maar nogmaals hoeveel plezier je er zelf in hebt. En dan maakt het op zich niet uit op welk niveau je dan speelt. En hij is dus blijkbaar nog goed genoeg om te kunnen voetballen bij Malaga in de hoogste divisie. Ja, voetbal zei je, daar kijk je naar, daar hou je ook van. Opvallend nieuws, in ieder geval deze week natuurlijk, was de herbenoeming van Sepp Blatter. De baas van het internationale voetbal. Verrast? Ja, met name door één uh, opmerking die hij had gemaakt... Uh, net nadat hij had gewonnen. en uh, Dat hij aangaf uh, dat het vanaf nu uh, wel allemaal uh, goed, zou gaan. goed zou gaan. Terwijl hij daar al zelf al uh, x-aantal jaren zit. En um, ja, ik, ik hoorde uh, Michael van Praag ook zeggen... Ja, wij wilden eigenlijk eerst niet gaan stemmen... maar hij kwam bij ons binnen, hij heeft een uurtje gepraat... en we waren overtuigd. Ja. Yeah. Ik denk niet dat je iemand in een uur moet overtuigen... maar meer over de laatste acht jaar zou moeten overtuigen. En, en dat is niet het geval? En dat is niet het geval. Maar zo verspraken van, van corruptie, in ieder geval op zijn minst te schijnen... van zo niet gewoon wel werkelijk bewijzen? Hadden ze, hadden ze niet voor hem moeten stemmen, de KVB, vind je? Uh, ze hebben voor hem gestemd. Ja, ja, Maar hadden ze dat niet moeten doen? Nee, ze hadden gewoon niet moeten stemmen, net zoals uh, net Engeland. Zoals Engeland. En... In mijn schade van Westen, hoe kijk jij daar tegenaan? Ah, oh, eh, niks zeggen. Okay. Nee, ik volg het niet. Liever ik zou zeggen. Oké, je volgt het niet. Ik vond het ook wat, wat, wat, wat propaganda op het moment. Hoe hij hoe op, het, op het podium stond. En uh, uh, God bedankte en voor alles. En ik ja, ik maar wat ben is het niet van mening dat, dat hij zijn vier jaar gaat volmaken hoor. Dat, uh, nee? dat er nog wel wat, wat naar buiten komen. Hij heeft, hij heeft komen. een commissie ingesteld. Dat moet allemaal beter met Kissinger. en... en ja. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Ja, dat is dan wel weer slim van hem. Om, uh, om toch wel wat uh, uh, voetbal voetbaliconen erbij te halen. Want die uh, hebben natuurlijk de sympathie. Um, ik zou het liefst uh, een, een type zoals uh, Guus Hiddink uh, zien. Die over de heer, uh, heel de wereld gerespecteerd wordt. En uh, ja, altijd uh, goud eerlijk is geweest. Ook in zijn benaderingen van wedstrijden. Uh, maar ja, dat is misschien iets te pro-Nederlands. Uh, Ruijf, vind je iets minder eerlijk dan Hiddink? Nee, dat niet hoor. Oh. Nee, dat niet. Uh, ik denk, ja, Kruijf is qua, qua, qua voetbalnaam de grootste uh, ja. Nederlandse naam die er uh, ja, je is al is. Je snapt het dat hij dat doet, maar je hebt er niet veel uh, fiducie in dat het ook beter gaat worden? Nee. We gaan, we gaan uh, dat natuurlijk uh, afwachten. Uh, overigens, uh, wa, wa, toch, waarom zou die KVB daar niet tegengestemd hebben? Is dat toch de eigen positie in de toekomst te zekerstellen? Of Michael van Praag die misschien nog eens ergens de baas wil worden? Mm, mm, dat zou kunnen, maar misschien uh, dat ze toch wel weer voor een, een volgende bid zouden kunnen gaan. Dat ze bang Met zijn dat ze, daar, uh, ja, dat ze daar weer wat mislopen. Okay, Oké, we zien het. John van Lottem, in ieder geval bedankt voor je uh, toelichting over sportieve hoogte en dieptepunten. En ook in mijn schade van Westen bedankt voor het verhaal over Willem Duijs.